De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van zeven Italiaanse banken verlaagd. Voor acht andere banken geldt een waarschuwing. Eerder deze week verlaagde Standard Poor's de kredietwaardigheid van Italië vanwege de grote overheidstekorten. Brokstukken van een oude satelliet zullen in de loop van de dag inslaan op aarde. Volgens NASA gaat het om zeker 26 flinke onderdelen. Het zwaarste weegt 140 kilo. Waarschijnlijk komen ze neer in een grote oceaan. Maar helemaal zeker is dat niet. Het weer in de ochtend nog kans op een bui. Vanmiddag meest droog met wat zon en zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 22 september, goedemorgen. De bedrijfspoedel, de schoothond, de stekker en de kleuter... bepaalde gisteren de toon van het debat. Wij zijn benieuwd naar de tweede dag van de algemeen politieke beschouwingen. Op die tweede dag moet premier Rutte eigenlijk wel reageren... op die scheldkanades van uh, Geert Wilders. In ieder geval gaat Rutte het kabinetsbeleid verdedigen. We kijken vooruit naar dag 2 met Joost Vullings. De dag van Wilders schoot alle andere partijen in het verkeerde keelgat. Vooral het CDA. En dat kan de coalitie met de gedoogsteun in gevaar brengen. U hoort alle hoofdrolspelers van gisteren. Tussen de bedrijven door kwam minister Donner van Binnenlandse Zaken... met maatregelen om te zorgen dat de ID-kaart toch niet gratis is. U hoort uh, wat Donner daarover heeft uitgedacht. Joris van der Kerkhof staat vanochtend al aan de stad Huis Bali, waar de wachtrijen nu wel snel korter zullen worden. En de Grieken doen voorlopig wat ze moeten doen... en gaan meer bezuinigen en herstructureren. Correspondent Connie Keeser hoort u vanuit Athene. De Palestijnen blijven erbij dat ze lid willen worden van de Verenigde Naties. Het zal ze niet lukken. Wessel de Jong doet verslag vanuit New York. En in Amerika. Ja, is Troy Davis zojuist toch geëxecuteerd. Bij zijn veroordeling, werden het doodschieten van een politieagent, zijn veel twijfels. En er staan nog steeds Nederlandse bloemen vast aan de grens met Roemenië. Dat is slecht voor de Nederlandse bloemenhandel, maar ook voor die van Roemenië. Straks een reportage. En het Nederlands Filmfestival is begonnen. En R.E.M. is er mee opgehouden. Dat er meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Bij de Kamer maakt zich de dus op voor dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Vandaag zal het kabinet reageren. De toon van met name Geert Wilders gisteren vonden veel politici te ver gaan. Zelfs vicepremier Verhagen was kritisch op zijn gedoogpartner. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik vond dat uh, het woordgebruik niet uh, altijd de schoonheidsprijs uh, verdiende. En als dit bedoeld was als humor, dan denk ik dat uh, daar toch wel de, de plank misgeslagen werd. Ja. Wilders haalde tijdens het debat vooral uit naar de P van de Aag en zijn leider Cohen. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de, ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Voorzitter, het verhaal van de heer Wilders doet mij ongelooflijk denken aan een kleuter. U mag een keer uh, keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen. Ik kan mij niet voorstellen dat na ruim een uur schofferen dat het kabinet de PVV nog heeft. Het bevalt goed daar bij het CDA, hè? Fijn zo'n jaartje voluit op het orgel. De toon die werd gezet door Wilders is een stap te ver. Al dus ook oud-VVD-minister Ed Nijpels. Ja, het optreden van Wilders is zonder meer schandelijk. Je vraagt je af en toe wat af wanneer nou de, de voorzitter van de Tweede Kamer hem tot verantwoording roept. Zie je, je kunt best nog een grapje maken over bedrijfspoedel... Maar het praten over Ahmed al Fatima, over haatpaleizen, over uh, islamitisch stemvee. Ik vind dat je daarmee de grenzen van het fatsoenlijke ver overschrijdt. Maar het was niet alleen maar gescheld over het weer. Er was wel degelijk sprake van een inhoudelijk debat, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Natuurlijk, Wilders deed zijn best om de aandacht naar zich toe te trekken. Dat lukte hem ook. Uh, maar eigenlijk was dat een uh, kentering in het debat. Want daarvoor was het juist heel inhoudelijk van aard. Ging het echt over de inhoud van de miljoenennota. Over de bezuinigingen op de persoonsgebonden budget... het passend onderwijs uh, en over Griekenland. Voordat de beschouwingen gaan beginnen vandaag wil SP-fractievoorzitter Roemer eerst van premier Rutte horen of hij überhaupt nog verder wil met de PVV als gedoogpartner. Roemer wil dat de premier zich uitspreekt over de harde woorden en de verder toon van Wilders richting de andere partijen in de Kamer. Uiteraard houden we u de hele dag op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag en de algemene beschouwingen. De Amerikaanse staat Georgia is vannacht toch nog de 42-jarige Troy Davis geëxecuteerd. Op het allerlaatste moment hadden ze een advocatenuitstel uitstel gevraagd bij het Hoge Rechtshof, maar het mocht niet baten. Ondanks internationale protesten, zelfs de Raad van Europa en zelfs van de paus, het Hof verwierp het verzoek, zegt zij deze cnn presentator. A short time ago, the US Supreme Court denied a last minute appeal by Davis' team of attorneys. Hij was set to die by lethal injectie at 7 p.m. Eastern. En dan about 30 minutes ago, we got the decision, the final decision, from the highest court in the land. His appeals had run out. Dan ga ik leven met correspondent Ilko Bos van Roosentaal. Ilko, was er überhaupt gedacht dat het niet door zou kunnen gaan? Nou, 24 uur geleden niet. Alleen, um, het ging heel erg graag gisteravond, of eigenlijk een paar, een paar uur geleden nog maar in één keer op een moment op het tijdstip. Dat de executie van Troy Davis op de agenda stond, eh, kwam het bericht dat het Supreme Court, het Hoge Rechtshof in Washington, zou kijken eh, naar het bezwaar dat zijn advocaat hadden ingediend. En toen was het eigenlijk minutenlang onduidelijk wat er met eh, Troy Davis eh, zou gebeuren. Nou, toen kregen eh, zijn kamp, zeg maar, kreeg ineens weer hoop. Eh, Amnesty International, zijn familie natuurlijk, iedereen die hem verdedigde, er stonden daar honderden mensen. Ja, en die hoop werd steeds groter. Uh, na een aantal uur, uiteindelijk na drie uur, bleek de hoop uh, toch uh, vergeefs en werd hij alsnog geëxecuteerd. Elko, waarom waren zoveel mensen nog overtuigd van zijn onschuld? Nou, er zijn op zich goede redenen voor. Uh, om maar iets te noemen, er is nooit een wapen gevonden. Uh, er is nooit echt een motief gevonden. Het gaat hier om, om de moord op een politieman buitendienst bij een ruzie, ergens buiten bij een café. Uh, een motief was er niet. Een wapen is nooit gevonden. Er is geen DNA-bewijs en er waren... Negen getuigen destijds, we hebben het over twintig jaar geleden, die zeiden dat hij het gedaan had. Zeven van de negen zijn daar inmiddels op teruggekomen. Zeggen bijvoorbeeld dat ze zich uh, onder druk gezet voelden door de politie. Dus er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat hij het niet heeft gedaan, al weten we ook dat niet zeker. Nee, waarom is hij dan toch geëxecuteerd als daar onzekerheid over bestaat? Ja, de, de, de uiteindelijke redenen van het Hoge Rechtshof, de motieven weten we niet. Ze hebben alleen gezegd dat de executie gewoon uh, doorgaat. Althans dat ze er niet verder naar kijken, doorgaans verloopt dat in het Hoge Rechtshof. Dat zijn negen rechters, uh, redelijk volgens voorspelbare lijnen. Dan zijn er vijf vier conservatieve rechtse, rechters voor en vier minder conservatieve rechters tegen. Ja, uiteindelijk zullen zij waarschijnlijk zeggen dat uh, geen enkele rechter... ...ooit heeft geloofd dat Troy Davis onschuldig was. Dit was weliswaar al de vierde executiedatum voor hem. Het is al drie keer eerder gebeurd dat op het laatste moment een hof van beroep uh, hem toch nog een kans gaf. Maar elke rechter die hem voor zich heeft gehad, die heeft gezegd, hij, uh, hij heeft het gedaan. En je kan zeggen, twintig jaar geleden, twintig jaar dodencel, uh, dan is er iets niet goed met het systeem. Voorstanders van de doodstraf zeggen juist, nou, er is nu zo goed nagekeken... ...door iedereen in het land die er iets van mag vinden... Dus als deze man na 20 jaar alsnog wordt geëxecuteerd, dan zal het wel terecht zijn. Heeft u nog iets gezegd, Davis, voordat hij werd geëxecuteerd? Ja, het laatste wat hij heeft gezegd, dat zei hij tot de familie van het slachtoffer van die politieman. En hij zei, ik had geen pistool, ik heb het niet gedaan en ik ben onschuldig. En aan zijn eigen familie heeft hij nog gezegd, blijf alsjeblieft vechten voor mijn onschuld en blijf zoeken naar de echte daden. Ilko Bos van Roosendaal, dankjewel Ilko. Griekenland heeft een nieuwe reeks bezuinigingsmaatregelen genomen. Het land wil laten zien dat het aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen omdat het kosten wat het kost in de eurozone wil blijven. metra? Nee, metra. Moeten we extra bezuinigen? Ja, we moeten extra bezuinigen... zei de Griekse minister van Financiën. En het zijn geen halve maatregelen. 30.000 ambtenaren zullen op zoek moeten naar ander werk. De pensioenen worden verder gekort. En de belastingvrije voet gaat omlaag naar 5.000 euro. De maatregelen moeten Europa en het IMF ervan overtuigen... dat Athene een nieuwe lening van 8 miljard euro verdient. Minister De Jager noemt de Griekse maatregelen... een stap in de goede richting. Nou uiteindelijk moet dat uh, de Trojka, dat is het IMF, de ECB de, en de Europese Commissie moet dat beoordelen. Dat wacht ik natuurlijk even af. Maar uh, er moet heel erg veel gebeuren in Griekenland. En ze zijn nu heel veel maatregelen aan het uh, afkondigen. Maar ik kan inderdaad zeker nog niet zeggen of het voldoende is. Gisteravond gingen weer duizenden Grieken de straat op om bij het parlement te protesteren tegen de nieuwe plannen. In Brussel wordt vandaag gesproken over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengen-landen. De twee landen zijn hoopvol, maar veel EU-landen staan er sceptisch tegenover, waaronder ook Nederland. De Roemeense regering laat haar ongenoegen daarover die twijfels binnen Europa merken... door bijvoorbeeld de invoer van Nederlandse bloemen en planten tegen te houden. Correspondent David-Jan Godfoy in Boekarest. Een politiek spel zou het kunnen zijn en daar lijkt het inderdaad wel op. In Nederland wordt gezegd dat Roemenië de Nederlandse bloemenhandel chanteert. En daarmee ook Nederland chanteert. Omdat Nederland niet wil dat Roemenië toetreedt tot het Schengengebied. En hier in Roemenië zeggen ze van luister we hebben alle wetten aangenomen. We hebben heel veel gedaan aan corruptiebestrijding. En kijk nu eens hoe die Nederlanders zich opstellen. Volgens Nederland en de andere kritische landen... zijn de open grenzen met Bulgarije en Roemenië geen goed idee... omdat ze daar nog te weinig maatregelen hebben genomen... tegen corruptie en criminaliteit. Dan naar Rotterdam, daar is vanmiddag een spoeddebat over de rellen van Feyenoord supporters bij de Kuip afgelopen zaterdag. Burgemeester Abu Taleb zal de politieinzet verantwoorden en vertellen wat er wel en niet goed ging. Het zal ook gaan over het inzetten van billboards. Justitie wil foto's plaatsen in het centrum van de stad om de relschoppers van zaterdag alsnog op te pakken. Een omstreden methode, zegt de Rotterdamse advocaat Ines Wesky. Allereerst is al de vraag of dat het uiterste middel is en ook mag zijn. Het heeft niet veel te maken met de specifieke zaken, de specifieke eventuele verdachten. Het is meer een, een, ja, een soort vergelding, een straf die al vast wordt uitgedeeld. De VVD en D66 zijn ook niet gelukkig met het voorstel. Zij vragen zich af waarom de borden dan niet voor de opsporing van andere criminelen worden gebruikt. Leefbaar Rotterdam en het CDA zijn wel voor het plaatsen van de billboards. Volgens hen moet alles uit de kast worden gehaald om deze hooligans op te sporen. Het debat begint om half twee vanmiddag. De beurzen in New York hebben bij het sluiten van de Handelsdag forse verliezen genoteerd. De Dow Jones leverde 2,5% in. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2%. En ook de Europese beurzen noteerden stevige verliezen. De AEX sloot met een verlies van 1,4%. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt noteerden verliezen tot 2,5%. In Japan, daar is de Nikkei alweer geopend, Er wordt alweer gehandeld. En daar ook gaat het niet goed. Verliezen daar op de borden iets meer dan 1,5 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over 6. De Amerikaanse rockgroep R.E.M. houdt ermee op. Na 30 jaar is het genoeg geweest. In maart verscheen er nog een album, maar, zo zegt de leadzanger Michael Stipe... tijdens het maken van die plaat dachten we, wat nu? Er is geen ruzie, willen de bandleden benadrukken. We stoppen met een gevoel van dankbaarheid en verwondering over wat we hebben bereikt. Zo staat op de website van de band. We willen iedereen die door onze muziek is geraakt bedanken voor het luisteren. R.E.M. Losing My Religion. Meer over R.E.M. hoort u zo dadelijk. Dan bellen we met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Hij volgde de band jarenlang. R.E.M. dus. Niet meer. na 30 jaar. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Die uh, houdt zich vanochtend bezig... met de dolle dwaze dagen bij de gemeente. Want daar is... En einddagen gekomen sinds gisteren, geloof ik, hè, Joris? Ja, die dwaze dagen eh, dat je gratis een ID-kaart kon aanschaffen. Ja, dat gaat niet meer. Eerst moest je ervoor betalen. Toen was er een advocaat eh, ergens uit, uit Limburg, uit Leudal... Klemers Meerts heeft er zaken tegen aangespannen... ...want die vond het onzin dat je voor die ID-kaart uh, moest betalen... ...voor die aanschaf, want het is een verplichting van de gemeente om hem aan te schaffen... ...of de verplichting van het Rijk om hem aan te schaffen... ...waarom zou je er dan als, um, als inwoner van Nederland uh, voor moeten betalen... Die zaak heeft hij gewonnen een paar weken geleden, uh, zei de hoge raad, inderdaad niet meer betalen. Toen werd het druk bij de gemeentes, uh, want uh, toen kon er dus gratis een ID-kaart gehaald worden. Maar gisteren uh, zei minister Donner van Binnenlandse Zaken, ho ho, we gaan daar eens even een ander wetje voor, uh, voor in het leven roepen. Derhalve luisteren we even naar de minister. Het was een financieel probleem, omdat daarmee de grondslag onder de legers verviel. En derhalve sinds dat moment ook geen legis meer geïnt zijn. De Hoge Raad wees erop. was niet een inhoudelijke uitspraak van... ja, maar luister eens, hier mag je geen vergoeding voor vragen. Maar was de constatering, je hebt een artikel gebruikt in de gemeentewet... wat daar niet voor geschikt is. Derhalve is de oplossing die we nu kiezen... een ander artikel in de gemeentewet opnemen dat er wel voor geschikt is. Nou, daar heeft hij dus een noodwet uh, ingesteld. En terhalve halve rijd ik nu uh, naar Limburg toe, naar die advocaat toe... die uh, nu vast aan het uh, broeden is op een, uh, op een nieuwe zaak. Daar ga ik uh, straks uh, met, met hem over praten. Maar ook naar de gemeente waar hij woont, Leudal... en een wat grotere gemeente in de buurt, Weert. Wat zij ervan vinden, van, uh, van deze uitspraak... Uh, van de minister, van dit nieuwe wetje. Wat ze gaan doen, wat het ze eigenlijk gekost heeft... Uh, die periode uh, dat er uh, niet voor betaald... Hoeven te worden voor de ID-kaart en of ze het ook niet een beetje eens zijn met die advocaat die die zaken heeft, heeft ingediend. Op weg naar Leudal, op weg naar Heidhuizen, op weg naar uh, het dorpje waar uh, die advocaat woont, dat is in de gemeente Leudal. Dus even kijken, dat is, nou ik kan het niet zo snel vinden hoe dat dan weer heet, maar dat is een klein dorpje uh, daar in de buurt. En uiteindelijk uh, in Weert, en misschien komen we dan in Weert wel mensen tegen die uh, gedacht hadden dat ze gratis een ID-kaart konden kopen, maar dat niet kunnen, omdat het vanaf nu voor jongeren 10 euro is en voor volwassenen meer dan 40 euro. En die mensen moeten dus dan, om met de minister te spreken, derhalve geld uit hun portemonnee halen. We zijn benieuwd hoe dat gaat, ook in Weert. Dank je, Joris, tot later. Tien voor half zeven geweest. De heftige strijd tussen Brabantse criminelen en de Hollandse Marrochausée, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is het historisch gegeven van de nieuwe Nederlandse film De Bende van Os. Film was gisteravond de opening van het Nederlands Filmfestival in de Schouwburg van Utrecht. Veteraanproducent Matthijs van Heiningen kreeg 3 miljoen euro bij elkaar voor die film. In een tijd dat de Nederlandse cinema in zwaar weer verkeert. Ja. Matthijs van Heiningen kon het eraf, de Bende van Os. Ja, Wat deed hij ja, het van? Ja, nou, het, was, uh, het was behoorlijk werk om het uh, bij elkaar te krijgen. Toch kleine 3 miljoen. Ja. En, maar we hebben nog een uh, behoorlijke groep uh, participanten bij elkaar gekregen. Die allemaal 4000 euro uh, gestort hebben en nou ja. participatie in de film hebben. Ja. Dat is dus het... Uh, nou ja, wat is de toekomst? Hè? Dat je dus participanten hebt om een uh, film te maken. Een klein beetje subsidie en een hoop participanten. Maar u bent de aangewezen man om daar eens een aardig overzicht over te geven. Want ook al, al diep in de jaren 70 bezig. Vorige ja. eeuw uh, cv-regeling nog meegemaakt. Ja. Dat mensen uh, fiscale aftrek hadden voor films. Afgeschaft. Nu dit weer. Ja, nou ja, dat is afgeschaft. Dat liep als een trein. De productie is nog nooit zo groot geweest. En de landen die dat nog hebben, zoals België, Luxemburg, uh, Engeland, is de productie ook groot, behalve hier. Maar ja, we hebben zo'n domme regering, daar, uh, die alleen maar domme uh, beslissingen kan nemen. Dus ja, dat gaat niet anders. Maar willen we nog iets kunnen doen in, uh, binnen Europa, zelfs binnen de Benelux... dan zal er toch een nieuwe regeling moeten komen. Of we hebben dan weer een paar uh, duizend me extra mensen in de bijstand. Helpt het ook niet dat het volk nog steeds ouderwets vermaakt wil worden? En met goed product? Nou ja, dan, dan zeg je het goed. Vermaakt, hè. Vermaakt. Het is geen amusement wat we maken. We proberen toch, ja, ik blijf een oude Calvinist, we proberen toch iets... Het moet ergens over gaan. We proberen de mensen toch iets mee te geven. Applaus voor die indringende film van André van Duren. Mark van Warmerdam, voorzitter van de Nederlandse producentenvereniging. Krijgt u ook de handen op elkaar voor de situatie van de Nederlandse film in het algemeen? Nou, als je gewoon puur naar dit moment kijkt, zou ik zeggen van wel... We zitten, nog in, we zitten nog in de oude tijd. Dat betekent dat er dat zie je in dit festival ongelooflijk veel films afgeleverd worden. Animatie, documentaire, speelfilm. Rijk, de Nederlandse Rijk, film. Rijk, dat kan je wel zeggen. En, en, en wat echt wonderbaarlijk is... Ik kan me nog herinneren dat ik ooit het Ketelhuis begon... Bioscoop voor de Nederlandse film... omdat de Nederlandse film zo weinig plek had in de bioscoop... met een aandeel van minder dan 3%. Ik geloof dat we nu op de 20% zitten... En dat is, uh, ja, dat is echt heel goed. Toch spreekt filmfestivaldirecteur willem van Aalst over een verwoestende tornado voor het komende jaar. Dat betekent dus ook een lagere economische opbrengst. Veel lager. Die bezuiniging op de film die levert niks op. We jagen met het nieuwe beleid uh, investeerders weg. We jagen het publiek weg en we jagen die makers weg naar het buitenland. Dus het geld, wat er dan nog is, stroomt weg naar het buitenland. Ja, dat is doodzonde, want we waren nou juist zo goed op weg. Kapitaalvlucht, beschrijft u? Abs Absoluut, kapitaalvlucht. Doodzonde. In ieder geval heeft u ze hier de komende dagen allemaal bij elkaar. Ja, ja ik moet zeggen... Het heeft ook wel een beetje te maken met wat er nu allemaal in Den Haag gebeurt. Maar we hebben het laatste half jaar weinig politici gezien. En dan met name uh, van de regeringszijde. En ja, dat zijn toch de mensen die we nodig gaan hebben voor de komende jaren. Dus ik hoop dat zij toch zo langzamerhand wel een beetje oren en oog krijgen. En dat ze ook naar Utrecht komen. En dat ze naar Utrecht komen. Want dan kunnen ze sowieso mooie films zien. Dan weten ze ook waar het om gaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Mooie films. Zijn Mark van Warmerdam dan bij de start van het Nederlands Filmfestival tegen Jeroen Wielaard? Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. De Duitse wielrenner Tony Martin is in Kopenhagen overtuigend wereldkampioen tijdrijder geworden. Tweede werd de Brit Bradley Wiggins met een achterstand van 1 minuut en 15 seconden. Titelverdediger Fabian Cancellara had zijn dag niet. De Zwitser eindigde als derde. Nieuwe Westeren zette de achtste tijd neer. En daar was hij na enige aarzeling eigenlijk best wel blij mee. Ja, daar moet je gewoon blij mee zijn. En, en, en, nu besef, besef ik dat nog niet echt, maar het is het wereldkampioenschap. En, en, dit is gewoon, uh, ik, ik sta gewoon tussen de, ja, bij de beste team van de wereld. Dus ja, daar moet je gewoon heel, heel blij mee zijn. PSV heeft zich eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van het KNVB-Bekertoernooi. PSV was met 8-0 veel te sterk voor de amateurs van VVSB. Ado Den Haag had meer moeite met hoofdklasse Scheveningen. ploeg uit de Eredivisie stond met 1-0 zelfs achter, maar het werd uiteindelijk toch nog 3-1 voor Ado. Oud-Ado speler Sjaak Polak scoorde voor Scheveningen uit een strafschop, maar keek ondanks de uitschakeling met een goed gevoel terug. Ik ben ontzettend trots op de ploeg dat we kaart gevochten hebben voor elkaar en uh, we hebben het zo moeilijk mogelijk gemaakt. En uh, ja, we hebben het alleen niet uh, ja, in drie punten kunnen uiten. Andere uitslagen uit de tweede ronde van de KVB beker van gisteravond. Noordwijk Ajax 1-3, Zwaluwe FC Twente 1-8. De graafschap FC Utrecht eindigde na 90 minuten en verlenging in 1-1. En uiteindelijk won, naar het nemen van strafschoppen, de graafschap. Bondscoach Bert van Marwijk heeft Ryan Babel van het Duitse Hoffenheim... opgenomen in zijn voorselectie van 29 spelers... voor de komende twee EK-kwalificatieduels. Oranje speelt op 7 oktober in Rotterdam tegen Moldavië... en gaat vier dagen later in Solna op bezoek bij Zweden. Ibrahim Afelaj, Nigel de Jong, Arjen Robben en Ravel van der Vaart... die de laatste twee Interlands misten vanwege blessures... behoren ook weer tot de voorselectie. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn de EK-kwalificatiestrijd sterk begonnen. Oranje versloeg Servië in het stadion van Telstar met 6-0. Manon Melis was de grote uitblinker in de ploeg van bondscoach Roger Reiners. De spits van malmö S -keurde. S -keurde, kijk, te ja. De vier en andere treffers <laughs> kwamen op naam van Anouk Hogendijk en Mindy van der Berg. Dus Claudia Ranieri wordt een nieuwe trainer, Claudio moet ik zeggen, nieuwe trainer van internationale. De verwachting is dat hij vandaag al met zijn werkzaamheden begint. Gisteren ontsloeg intertrainer Casperini wegens tegenvallende prestaties. Ranieri was eerder onder meer actief bij Chelsea en ook Juventus. Volgens Emiel Schelvis, kenner van het Italiaanse voetbal, is Ranieri de juiste man op de juiste plaats.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 wel redelijk succesvol is gebleken. He. Want Inter heeft vorig jaar wel gewoon de Coppa Italië en die wereldbeker gewonnen. Dus ondanks dat het mindere trainers waren, hebben ze toch prijzen gehaald. Nederlandse tennissers spelen begin volgend jaar tegen Finland. O jee. Voor de Davis Cup. Beide landen ontmoeten elkaar in de eerste ronde van groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Duel wordt van 10 tot 12 februari in ons land gespeeld. De Davis Cup captain Jan Simmerink over de Vinnen.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 die ik met, uh, als begeleider van uh, de Bak en, onder andere, en Robin ben mee geweest. Dat is een, uh, een talentvolle speler die veel geblesseerd is. Dus ja, dat is dan altijd de vraag of je die, die periode geblesseerd is, ja of nee. nee. En de rest is uh, wat onbekend van de Finnen. En bij winst op Finland speelt Nederland dan verder tegen Roemenië. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven.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 In 2010 zijn meer dan 300.000 mensen om het leven gekomen door rampen. Het is het hoogste aantal doden in jaren, zegt het Rode Kruis. Ook de financiële schade was met 90 miljard euro zeer hoog. Dat bedrag is drie keer meer dan een jaar eerder. De meeste rampen hadden te maken met het klimaat. En steeds meer landbouwgrond in derde wereldlanden... komt in handen van internationale investeerders. De bewoners worden verdreven en krijgen bijna niets betaald voor de grond. De investeerders gebruiken de grond om westerse landen... van voedsel of biobrandstof te voorzien. En tot zo over de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land... een aantal lichte regenbuien. In het zuidoosten is het droog en daar komen ook enkele opklaringen voor. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot het westen. En de temperatuur ligt op dit moment tussen 12 en 16 graden. Vanmiddag trekken de meeste wolkenvelden over de zuidoostelijke helft van het land. Af en toe breekt de zon door, maar er is ook een kleine kans op een bui. In het noordwesten laat de zon zich wat vaker zien en daar blijft het droog. De wind rijdt naar het westen en de temperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land. Morgen zijn er wolkenvelden met tussendoor meer ruimte voor de zon. De dag verloopt op de meeste plaatsen droog met maximaal tussen 17 en 19 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7. hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 5 kilometer.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 toch weer geld kosten. Twee weken geleden bepaalde de Hoge Raad dat het heffen van legers... voor het vertrekken van identificatiekaarten niet meer mocht. Maar minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft de regels nu zo aangepast... dat de burger er straks toch weer ruim 43 euro voor moet neertellen. Het was een financieel probleem omdat daarmee de grondslag onder de legers verviel. En derhalve sinds dat moment ook geen legers meer uh, geïnd zijn. Uh, de Hoge Raad wees erop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 derhalve is de oplossing die we nu kiezen... een ander artikel in de gemeentewet opnemen dat er wel voor geschikt is. We rekenden ons even rijk met een ideebewijs wat ons niets kostte... maar u heeft de regeltjes zo aangepast dat, het weer, dat we weer wel moeten betalen. Ja, omdat het zou ook onredelijk zijn ten aanzien van al die mensen... die altijd wel een vergoeding voor de identiteitskaart hebben betaald. Het gaat hier om kosten die gemaakt worden en dan is het onlogisch... om alle belastingbetalers te laten betalen... voor iets wat iemand specifiek, waar die behoefte aan heeft... en waar die voordeel van heeft. Want dat is het punt. Het moet altijd betaald worden. En de vraag is alleen, laat je het door iedereen betalen... of laat je het specifiek betalen door de mensen die de dienst krijgen? Waarom had u zo'n haast met het aanpassen van die wet? Omdat het uh, nogal kostbaar werd uh, sinds uh, de uitspraak van de Hoge Raad... is het aantal aanvragen van identiteitskaarten snel opgelopen. Enig idee hoeveel gratis ideebewijzen er zijn verstrekt? Uh, nou, ik weet, ik weet niet hoeveel er zijn verstrekt. Want er is ook nog tijdelijk, was er een uh, tekort op dit uh, punt. Maar ik weet wel dat er, uh, de, de, de, de, de aantallen dat het per dag aangevraagd werd... met duizenden omhoog geschoten zijn. Ja, en die mensen die die aanvraag hebben ingediend, krijgen die hem toch nog gratis? De wet zoals die nu wordt ingediend, waar ik probeer dat die wordt ingediend... Uh, zal terugwerkende kracht hebben tot de dag na indiening. Uh, en derhalve, de aanvragen die voor die tijd zijn gepleegd, die vallen er niet op. Dus er zijn een hoop geluksvogels? Er zijn er altijd in de wereld. Die een beetje zwijnen? Nou, niet een beetje zwijnen. Dit is gewoon gevolg. Zo werkt de wet... De Hoge Raad stelt vast dat het niet kan. Dan doen we het niet. Maar dat laat onverlet dat wij wel de grondslag kunnen repareren. En dat betekent inderdaad dat er een korte tijd mensen daar voordeel van gehad hebben. Het is toch een mazzeltje van ruim 43 euro? Ik moet zeggen, en dat is ze gegund. <lacht> nou... Minister Donner van Binnenlandse Zaken had heel veel haast met het aanpassen van de wet. Michiel Breedveld sprak met hem. Straks horen we wat de gemeenten ervan vinden. En ook de initiatiefnemer die het aankaartte bij de Hoge Raad. Die vond dat er niets betaald moest worden voor een kaart die de overheid eigenlijk verplicht stelt. Joris van der Kerkhof is onderweg. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de, ja hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Ja, dat was toch een opvallende uitspraak gisteren... van PVV-fractieleider Geert Wilders... tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen. Maar uniek is hij er niet mee. Politici zijn wel vaker vergeleken met honden, ontdekten wij. Vijf laffende bijnaam. Waarom werd Cohen de bedrijfspoedel van het kabinet genoemd? Wilders zegt dat Cohen bij Rutte aan de lijn loopt. Hij keft wat en plast tegen een boom... maar springt op schoot bij Rutte als het gaat om zaken... als het pensioenakkoord en de financiële crisis in Europa... Vandaar dus de bedrijfspoedel ook wel het schoothondje. Op zijn beurt noemde Cohen Wilders een kleuter die staat te schreeuwen dat hij niet naar school wil. Terwijl hij toch gewoon moet gaan. Het keffertje. Hans Hogevorst dankte zijn bijnaam het kleine keffertje van de VVD aan zijn scherpe one-liners als Kamerlid. Zijn ministerschap leverde hem een tweede bijnaam op, de kleine Napoleon. Vanwege zijn postuur en zijn dogmatische opstelling. De gladde tackle? Dat is de bijnaam van Norbert Smeltzer. Cabaretier Wim Kan verzond de naam. Tijdens de oudejaarsconferentie van 1966 omschreef hij Smeltzer als een tackle met een kluif in zijn bek. Aanleiding hiervoor was de beruchte nacht van Smeltzer, waarin het kabinet kals ten val werd gebracht. Smeltzer ging hierna zelf beeldjes van tackles verzamelen. Het schoothondje van Bush. Het schoothondje van Bush. Zo noemde oud-premier Kok zijn opvolger, Jan-Peter Balkenende... die glunderend ham and eggs at met de Amerikaanse president in 2003. De bijnaam was overigens gejat uit Engeland... waar premier Blair ook al het schoothondje of de poedel van Bush werd genoemd... door journalisten en politieke tegenstanders... in de aanloop naar de Irakoorlog. De gekke hond van het Midden-Oosten. De gekke hond van het Midden-Oosten heeft een wereld. Revolution, Muslim fundamentalist revolution. De toenmalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan... noemde Mormar Gaddafi de mad dog of the Middle East... oftewel de gekke hond van het Midden-Oosten. In april 1986. Reagan hield de Libische leider verantwoordelijk... voor meerdere terroristische aanslagen. Een paar dagen later begonnen de Verenigde Staten een luchtaanval op Libië. 9 minuten over half zeven is het bijzondere stadsderby gister in het KNVB-bekertoernooi. De amateurs van Scheveningen namen het op tegen de proefs van ADO Den Haag. Een prachtig affiche vonden ze in de stad achter de duinen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Scheveningen, is is iets aan de hand. Kleinschalig, gezellig, dichter bij de zee dan bij de Haagse binnenstad. Dit is het complex van SVV Scheveningen. Het voorterrein loopt op behoorlijk vol met mensen. Meneer, ja, u heeft daar een sjaaltje met zwart en groen. Nou, groen en zwart zijn de kleuren van Scheveningen. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> dat is een hele gezellige club, ja. En hoe is dat voor zo'n club om te spelen tegen Haag? Is het de grote broer, trouwens? moet je het zo zien? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, zo'n club is het gewoon gigantisch natuurlijk. En, uh... Ja, het is gewoon wereld dat, zo, dat het eigenlijk zo geregeld wordt. Hoe zit dat eigenlijk tussen Hagenaars en Scheveningers? Is dat uh, haat en neid, of... echt Een echte Scheven moet niks, niks van Hagenezen weten. Dus, uh... wat, wat vindt een Scheveninger van een Hagenaar? Kwallen. Ze zeggen altijd, ze, ze weten hoe, hoe uh, de ha Haagjes ontstaan. Want vroeger heb er een muur gestaan om Scheveningen. En dan hebben we vroeger al die sche Scheveningen, die kwallen er overheen geruid. Aan rivaliteit is dus geen gebrek tussen Scheveningers en die anderen uit Den Haag. Waag het niet hoor, als je, als je een of andere brief schrijft. Dat je, je erop zet, uh, west Duinweg Den Haag. Want, uh, want er wordt het niet besteld hoor. Scheveningen moet erop. Ja, echt. <laughs> ja, echt hoor. Maar SVV Scheveningen tegen ADO is ook een wedstrijd met een historisch randje. Waarom? Ja, maar, maar. Dat komen we te weten bij uh, de snackverkoper. Ja, balk we nog Want u heeft hier een krantje? Van uh, 35 jaar geleden. Prijs 15 cent. De sportgids waarin het gaat over Holland Sport. Over, over Holland Sport, ja. Holland Sport, de voorganger hè, van de SVV Scheveningen. Want schetst u die historie is later gefuseerd? Ja, uh, later in de gemeente Den Haag wou we één club in Den in, in Haag hebben. Van Eén betaald voetbalclub? Eén betaald voetbalclub, ja. En dat werd dus FC Den Haag? Dat, dat werd FC Den Haag, ja. Nemen ze dat ADO Den Haag nog kwalijk hier? Nou, Scheveningen hoopschreving, is wel hoor. Dan uh, hoop Scheveningen hebben een antipathie tegen S en ja. ja. En dat komt door dat verleden. Want um, was het een grote club destijds, Holland Sport? Ja, dat, uh, ik heb, uh, wij wonnen hier met Holland Sport van Feyenoord met de 1-0. Er ja. waren zo'n 27, 28.000 uh, toeschouwers hier op houtrust. Dat was altijd grandioos. altijd Van het verleden van SCV Scheveningen... Holland Sport... Naar het heden. De realiteit van deze bekerwedstrijd. De hoofdklasser die het opneemt tegen de Eredivisie Club. Dat lijkt, meneer Wenneker van de club, eigenlijk een ingecalculeerde nederlaag. Hè? Nou.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 Nou, dat heeft hij goed, uh, goed in de raad. <laughs> dat is inderdaad juist. We zijn er voor de eerste helft aan waarin Scheveningen, jawel, Scheveningen leidt met 1-0 tegen de profclub ADO. Kom op, Scheveningen! 2-0, hoppa! Een droomstart wordt het voor Scheveningen. 1-0 uit een strafschop. Een strafschop die genomen wordt uitgerekend door een oud-speler van ADO, Sjaak Polak. Je moet uh, alles uh, wat, wat er gebeurt, dus moet je achter je laten.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 ja, in drie punten kunnen uiten. Als al 21 september 2011 voor altijd in de boeken staan... als een bijzondere dag in de geschiedenis van SVV Scheveningen. En daar bleef we bij, want Ado Den Haag won uiteindelijk met 3-1... en plaatste zich zo voor de derde ronde. R.M., de rockband, bestond alweer meer dan 30 jaar. zeker. Maar nu stoppen ze. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Veld. Hier en daar wordt het al wat drukker, nog niet echt veel, veel vertraging. Onder meer op de A7 hoorn richting Zaandam bij Purmerend-Zuid 2 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij het knooppunt Waterberg 3 kilometer. En wat verwacht je daarvan, Jolanda, voor ja, half negen? Dus, uh, nou, acht negen, ongeveer 150 kilometer. Dat valt mee. Ja, donderdag, ja, we zien toch de trend wel door te zetten... dat dus, ja, het aantal files een beetje afneemt. Nou, en als het droog weer blijft... Dan heeft iedereen geluk, tenminste, als je het dan toch niet in die 150 kilometer rijdt. Zo Jolanda van der Velden, dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart voor zeven, president Obama zal zijn veto uitspreken over een Palestijnse... Onafhankelijkheidsverklaring. Dat heeft hij gisteren nog eens herhaald voor de voltallige vergadering van de VN. De Amerikaanse president sprak ook zijn onomwonden steun uit voor Israël. En toch groeit in Amerika bij Joden en aanhangers van Israël de afkeer van Obama. Correspondent Wessel de Jong kon die weerzin in New York moeilijk over het hoofd zien. Demonstratie voor het gebouw van de VN. Nou ja, voor de deur. Toch uh, zeker zo'n 200 meter verderop. Zo dichtbij worden de demonstranten niet gelaten. En ik zie eigenlijk maar één poster: Israël, we stand with you. Israël, we steunen jullie. En de hele menigte ziet wit en blauw. En ik zie zelfs een dame rondlopen in t-shirts van het Israëlische leger. Ik ben Bernie Leibley. Dit uh, from... is Sir Bernie Leibley. Ik kom uit Green Valley, Arizona. Bent u Joods, als ik vragen mag? No. Maar waarom bent u dan hier? Because the land belongs to Israel. Het land is van Israël. Especially Jerusalem belongs to Israel. Jeruzalem, dat is van Israël. Niet gedeeld dus, niet een helft voor de Palestijnen. Het is een keihard standpunt. I know that is, but that's what the word of God says. Ik weet het, het is een heel hard standpunt. Maar duizenden jaren geleden, God heeft dat land en Jeruzalem aan de Joden gegeven. Het is van hen. My name is Ken Scribner. Rust even uit van de demonstratie en heeft zijn bord uh, Israel We Stand With You heeft hij op zijn knieën liggen. Wat je echt to weten is dit: uh, als dat land aan de Palestijnen gaat, dus de Westover... Oever, dan krijgt Israël onverdedigbare grenzen. We because we to... en hier een wat uh, moeilijk te begrijpen deeldemonstratie. Een hele groep luidschreevende orthodoxe Joden... die protesteren juist tegen het bestaan van de staat Israël. Wat zijn ze, dat? Zijn ze gek geworden, vraagt de vrouw zich af. En meer seculiere Joden die schreeuwen heel hard tegen ze. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, Geef nog wel weer eens aan hoeveel onverwachte dubbele bodems... er in dit conflict zitten. Ik ben Karen Staldan en ik ben van New York. Ik ben Waarom is dat zo problematisch voor Israël als Abbas die onafhankelijkheid uitroept? Het is problematisch voor Israël... omdat er al 22 staten zijn die niet recognize existentie existence as als een state land. Er zijn al zoveel landen in de regio in het Midden-Oosten die niet zo vredelievend zijn... en het niet goed voor hebben met Israël. Moet er dan nog een land bijkomen dat tegen Israël is? Dat is voor mij een probleem. We zien dat met Egypte... We we land we in we We hebben het in het verleden gedaan. Land afgestaan in ruil voor vrede. Dat hebben we gedaan met de Egyptenaren. En jarenlang hadden we een vrede met ze. Maar goed, het was een koude vrede dan. Maar volgens mij ze zullen ze nu terugkomen op hun woord de Egyptenaren. President Obama, doet hij genoeg? Nee, no. hij doet genoeg voor veel lot mensen, maar niet voor Israël. Nee, Obama doet niet genoeg, zeker niet voor de Israëli's. Heeft hij uw stem nog? Does he still have your vote? No. Well, I, I will come out with the first admission. I did vote for Obama. Ik heb uh, voor Obama gestemd, ik heb hem ook geld gegeven. Uh, however, I think either because of naive uh, naivete, or because his interests are just I don't think he recognizes the threat, the real threat to Volgens mij Obama hij schat de problemen niet goed in. Hij onderschat wat er nu voor dreiging bestaat voor Israël. En hij onderschat ook wat er voor dreiging uitgaat nu van de islam. En gaat u nog stemmen voor Obama? I would not vote for Obama again. En hier hoor je dus de directe negatieve gevolgen van het hele conflict voor Obama. Op een, een of andere manier is hij nu te boek komen staan als, als anti-Israël. En dat komt hem heel slecht uit met presidentsverkiezingen volgend jaar. Want hij heeft die pro-Israël stem, die Joodse stem, die heeft hij heel erg hard nodig. We een bijdrage van Wessel de Jong Op onze website NOS.nl vindt u nog veel meer over die aanstaande eh, Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring bij de VN. Bijvoorbeeld ook eh, alle ontwikkelingen vanaf 1948 tussen Israël en de Palestijnen. Op onze website NOS.nl. Shiny Happy People, het begin daarvan hoort u. R.E.M. gaat na meer dan 30 jaar uit elkaar. Maakte de band gisteravond zelf bekend op de website. Muziekjournalist Jean-Paul Hek volgde de band jarenlang. Goedemorgen. Goedemorgen. Michael Stipe hoorde hem net nog zingen, net een beetje op de achtergrond. Kom nog maar even, Michael Stipe, ja. Dat bepaalde wel echt het geluid van R.E.M., die aparte zang. Daar moest je liefhebber van zijn, toch? Ja, dat klopt. Uh, Michael Stuype was niet echt het prototype uh, zanger à la Freddie Mercury of wat dan ook. Hij was echt een, uh, ja, een man die zeg maar groeide met zijn eigen liedjes mee en, en, en uh, ook uh, over de jaren een steeds betere zanger werd. Heeft u ze ooit zelf geïnterviewd? Ik heb ze geïnterviewd, ja. Ik heb ze uh, um, in de jaren negentig drie keer gesproken. Wat, wat voor mannen zijn het? Nou, het zijn verschillende mannen Michael Stipe is een vrij introvert mens, een, uh, een man die, die, uh, die nooit achterste van zijn tong laat zien, terwijl uh, gitarist uh, Pieter Bak echt een, uh, een gezellige vliegensluiter is. Dus ja, het zijn wel totaal verschillende mensen, die twee. Stipe ging dus st steeds beter zingen, uh, ging die ook steeds betere nummers maken? Nee, dat vind ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik vind eerlijk, dat hun beste werk toch echt in de jaren tachtig is gemaakt, de tijd dat ze eigenlijk nog een underground college band from, from, uh, vanuit uh, Athens uh, werkte in uh, Georgia. En uh, in die tijd uh, hebben ze toch hun beste albums gemaakt. Hmm. Dus het begin, in het begin waren ze het best wat u betreft. Vind ik wel. Ja. He, hebben ze het, uh, want ze hebben altijd ja, bekend gestaan als een alternatieve rockband, hebben ze dat vast v, v, v, ja, kunnen behouden in de jaren dat ze geld gingen verdienen? Ja. ja, het is wel een band geweest die altijd uh, toch per album een, een andere koers vaarde. En eigenlijk nooit uh, de gangbare weg heeft, heeft gekozen en nooit voor de, de commercie is gegaan. Dus wat dat betreft, en ook wat ze nu doen bijvoorbeeld, je kan best uh, tot, uh, tot je dik in je zeventigste blijven toeren en als band veel geld verdienen. En ze kiezen toch bewust om nu de stekker eruit te trekken. Ja, er zijn bands die dat doen, zo lang toeren. Um, is, is het opmerkelijk dat zijn zo'n uh, wereldband zijn geworden? Want ze waren wel heel groot. Ja, dat is vrij opmerkelijk. Als je een beetje terugkijkt, dan, dan is het ook wel logisch. De eerste vier platen die werden ook uh, he, bij een klein label uitgebracht. En, en eigenlijk vanaf uh, het album Document, uh, wat uitkwam, dat was, was in 1987, toen is dus de band heel groot geworden. En, en ook, ook opgepakt, samen met You uh, Too, met die in die tijd ook langzaam uitgroeide tot een superband. En eigenlijk zijn zij zijn naast elkaar, uh, ja, tot de... Tot, uh, ja, tot twee supergroepen geworden in die periode. Hm. Wat gaan uh, de bandleden doen, denkt u? Wat gaat, gaat zanger Michael Stipe doen? Ik zag hem laatst ook met kunst bezig. Zou, zou het kunnen dat hij zich van de muziek afkeert... of blijft hij daar toch mee bezig, denkt u? Nou, misschien dat hij die eerste periode toch wel uh, zal blijven reizen. Dat is een man die helemaal gek is van reizen, continu op pad is. En uh, hij daar zal, denk verschillende projecten gaan doen. Uh, dus, maar ik geloof wel dat hij zal terugkeren naar de muziek... en dat hij zeker uh, solowerk gaat maken... En Pieter Bak heeft natuurlijk de gitarist en natuurlijk heel net zo belangrijk als type voor de band. Die heeft vorig jaar al een project gedaan met de zang van Snow Patrol... Dus uh, die zal wellicht ook iets anders gaan doen. Dat, ja, ga. uh, daar, daar kan je van op aan. gaan we ze missen, want ze speelden toch ook nog op de grote festivals. Hè? Was het live toch nog wel een belevenis? Ik vond het live, ja. Ik heb ze afgelopen jaar een aantal keren gezien. En ik, uh, ik, vond, het ten, uh, ja, ik vond hun platen niet alweer spannend meer. Maar ik vond het live vond het nog steeds een erg goede, goede band. En, en ook verrassend in de setlijstkeuze. Dus wat dat betreft uh, is het toch wel een gemis. Want zoveel echte supergroepen hebben we niet meer. Nee, en het is wel echt... Voorbij. Het is niet zo. Er zijn bands die dan na het stoppen toch weer na een paar jaar vanwege geld een comeback maken. Dat ziet u de bandleden van REM niet doen? Nou, never say never, maar ik, ik Michael Stijp een beetje kennende. Denk ik niet dat hij uh, een soort Heintje David gaat bezoeken. Dat is een principieel man. Uh, nou, dat gaat niet gebeuren. Okay. Nee. Dank Jean-Paul Hek voor uh, uw verhaal over REM. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Daarin natuurlijk veel over de algemeen politieke beschouwing in de Tweede Kamer. Volgens de Volkskrant heeft Wilders opzichtig de vlucht naar voren gekozen. Met een onbesuisde reeks karikaturen, schofferingen en beledigingen. De krant meent dat Wilders zich voor het eerst stond te verdedigen. De Volkskrant verwacht dat de aanval van Wilders aan verrecht gaat uitpakken. Hoe harder hij anderen aanvalt op het beleid, waardoor hij zelf voor zichzelf verantwoordelijk is, hoe sterker de indruk... dat hij er niet langer gerust op is dat het gedoogavontuur... goed zal aflopen voor zijn partij. Tardé meent dat Wilders wel erg opzichtig afstand neemt... door te zeggen dat de oppositie dit kabinet in het zadel houdt... alsof hij wil uitstralen dat niet hij verantwoordelijk is... voor alle problemen in het land. De krant laat wat CDA'ers aan het woord... die zich stoorden aan de toon van het debat. Volgens de fractieleider, Van Haarsma Buma... was Wilders niet één of twee, maar wel tien keer beledigend. Het hoongelach in de bankjes van de... De PVV vond hij echt niet kunnen. Kamerlid Kathleen Verjee, die zich eerder al verzette tegen samenwerking met de PVV, vond het meer gescheld dan een echt debat. Ook ander nieuws in de kranten. Nederlands Dagblad maakt zich zorgen over de buitenlandse student. Die oprukt bij studies waarvoor moet worden gelood. Zoals geneeskunde en tandheelkunde. Vijf jaar geleden was zo'n 9% van de ingeloten studenten van buitenlandse afkomst. Dat is nu twee keer zoveel. De SP en de PVV vinden dat de Nederlandse studenten niet mogen worden verdrongen. De partijen willen dat er afspraken worden gemaakt over een maximum aantal buitenlandse studenten. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt het prima dat er uitwisseling van studenten is... maar het aantal studenten dat Nederland uitgaat en binnenkomt moet volgens hem wel in evenwicht zijn. Het aantal tussenpersonen dat pensioenadvies geeft aan het bedrijfsleven... zal de komende jaren drastisch dalen, schrijft het Financiële Dagblad. Nu zijn er nog zo ongeveer 6.500 kantoren die advies geven aan werkgevers... werkgevers die, een dienst, nee, die een pensioenregeling willen voor hun werknemers. In 2014 zullen dat er nog maar zo'n 300 tot 500 zijn. Dat komt omdat de overheid nieuwe deskundigheidseisen stelt. Voor 2012 moeten alle adviseurs die pensioenadvies willen geven... aan de autoriteit Financiële Markten laten weten of ze door willen gaan. Daarna krijgen ze twee jaar om hun kennis op peil te houden. Via een opleiding of door een ervaringscertificaat te behalen. Met het diploma kunnen ze dan weer een vergunning krijgen. Vrijwel alle vrouwen die hun eicellen willen laten invriezen hebben geen relatie, schrijft de Volkskrant naar een inventarisatie van de aanmeldingen bij het Academisch Medisch Centrum. Sinds april is het invriezen van eicellen om sociale redenen toegestaan. Het blijkt dat slechts een enkele vrouw de kinderwens wil uitstellen vanwege de carrière. Bijna 100 vrouwen hebben zich aangemeld bij het AMC inmiddels. Het eerste ziekenhuis dat eicellen daadwerkelijk invriest. De gemiddelde leeftijd is 36. De procedure kost de vrouwen tussen de 10.000 en de 15.000 euro. En in de kranten veel foto's natuurlijk ook van de algemene beschouwingen van gisteren. Veel Wilders, veel Cohen. En daar gaan wij het ook over hebben na 7 uur. We kijken vooruit op dag 2. Waarin premier Rutte aan het woord komt. Hij zal het beleid moeten verdedigen. En hij zal toch ook wel in moeten gaan op de woorden van Wilders. En de toon van het debat van gisteren. Het ging natuurlijk gisteren ook veel over de Grieken. Nou, er is inmiddels nieuws over de Grieken. Want zij gaan extra bezuinigen. Is gisteren aangekondigd. We gaan zo naar de Corny Keizer Om te horen wat dat dan inhoudt.